4.5 En in de ether op 106.9 Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur Jobbo's met het NOS journaal Bij twee bomexplosies in de Pakistanse havenstad Karachi zijn zeker negen doden gevallen Tientallen mensen raakten gewond De aanslagen waren gericht tegen een kantoor van de liberale Awami partij Die partij was eerder ook al doelwit van terroristen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 De afgelopen twee dagen werd er met in totaal 250 man ook al naar hen uitgekeken. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. De initiatiefnemers verwachten dat er vandaag nog meer mensen meedoen. Er wordt gerekend op 450 tot 500 man. Het is de bedoeling het gebied rond Doren helemaal uit te kammen. De broers zijn maandagavond voor het laatst gezien in de auto van hun vader. Ze waren toen in Zuid-Limburg. De auto en het lichaam van de vader werden dinsdag gevonden bij het Doornse gat. De vader heeft zelfmoord gepleegd. De Tweede Kamer heeft nog veel vragen voor staatssecretaris Wekers over de Bulgaarse toeslagenfraude. Oppositiepartijen, CDA, SP en D66 vinden dat de brieven die Wekers gisteren naar de Kamer stuurde... nog steeds niet duidelijk maken of hij genoeg heeft gedaan om fraude te voorkomen. Dinsdag is er een Kamerdebat. Op Curaçao hebben zo'n 4000 mensen meegelopen in een stille tocht voor de vermoorde politicus Hermin Wiels. Ze liepen van de kathedraal van Willemstad naar het strand van de wijk Marie-Pampoen... waar Wiels zondag werd doodgeschoten. Op de plaats van de moord werden bloemen gelegd. In de tocht liepen onder andere premier Hodge en een aantal ministers mee. Hun beveiliging is na de moord op Wiels flink opgeschroefd. Bij de tocht was ook veel politie aanwezig. Wiels wordt dinsdag begraven. Het weer? Vanochtend af en toe een bui, vanmiddag ook wat zon... maar de kans op buien blijft in het oosten mogelijk met onweer. Het wordt 13 tot 16 graden. Ook mooi gewisselvallig en iets frisser. Dit was het dan. Dit is sombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen en er zijn voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles zijn aangekondigd. Tot zover de verkeer.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 Ja. En we zijn weer terug. Ja, goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, we Zandvoort. We zitten nog steeds in Hotel Hoogland, waar de koffie en de thee nog steeds klaar staat. voor iedereen die gezellig binnen wil lopen. De techniek is ondertussen overgenomen door Mark. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. En bij ons is aangeschoven. Zeg je naam even zelf. Karim Elgobali. Precies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en uh, Karim is de jongste op de kieslijst van Sociaal Zandvoort. En ik wil graag even de gelegenheid te baat nemen. Om, want hij uh, werkt ook op de vrijdagmiddag voor uh, CFM. Maar we hebben nog iemand hier. Dat is de jongste werk, uh, de jongste vrijwilliger bij CFM, Tom. Tom helpt op dit moment Mark. Dag Tom. Goedemorgen Tom. Thomas. Thomas. Thomas. We zitten een beetje te stoeien met de namen vandaag. Ja, maar dat ja. maakt het... Mag de pret uh, niet drukken. Ja. We doen het ook daarna meteen wel weer goed, Thomas. Oh. Oké, okay. Karim. De jongste op de kieslijst van Sociaal Zandvoort. Mag, mogen wij naar je leeftijd vragen? Zeker. Ik ben uh, op dit moment 20 jaar. En uh, stel ik word gekozen, dan zal ik uh, 21 jaar en twee maanden zijn. En dat is dan nog steeds <laughs> de jongste. Dat is dan nog steeds de jongste, ja. Ja, is dat de jongste op dit moment op kieslijsten of de jongste ever? Dan moet ik heel eventjes naar de voorzitter kijken. Volgens mij is de jongste ooit, toch? Bij jullie? Ja, ja. Goed. bij de partij de jongste. Ja. Dat is afwachten. Ja, dat, want je weet daar de kieslijsten natuurlijk nog niet nee. van. Ja, dat begrijp ik, ja. <laughs> Alle reden over. voor ook, hè? Sociaal Zandvoort. Nou, vertel maar iets over Sociaal Zandvoort. Sociaal Zandvoort is een partij die uh, niet zoals alle andere landelijke partijen uh, landelijk wordt bestuurd. Maar juist uh, op het lokale zich richt. En uh, zoals de naam al zegt, het zet zich in voor de sociale thema's ook in Zandvoort. Uh, dat zijn ook echt onze, onze kernpunten. Maar daarbuitenom hebben we natuurlijk ook nog uh, andere punten. Uh, we zijn heel erg betrokken bij de Watertoren hiernaast... Zwatertoren, Je kan nu beter altijd hout op de ramen beter de houten toren noemen, denk ik. Ja. Um, maar we zetten ons in, echt puur en alleen voor de Zandvoorters. Die gaan bij ons voor. Ben jij een zandvoerder? Ik ben een zandvoerder. In en Nieren. Uh, ja, ik woon al twintig jaar hier, dus uh... geboren. Aha. Geboren net niet. Nee, dat weet ik niet. <laughs> ik ben in Haarlem geboren. Ja, maar er zijn um. heel veel Zandvoorters die in Haarlem geboren ja, we zijn. Ja, in Precies. Dus dat, dat is uh, dat is een goed excuus. Uh, zet, jullie zetten je in voor dingen die allemaal met Zandvoort te maken ja. hebben en je noemde net al even de Watertoren. Uh, wat bijvoorbeeld nou, bij wij de Watertoren? Ons, bij de Watertoren zetten wij ons in. Kijk, het gebouw staat nu heel erg leeg en dat vinden wij heel erg zonde. Um, het, het is natuurlijk een markant gebouw en hoe het er nu uitziet is natuurlijk geen visitekaartje voor Zandvoort. Uh, en buiten dat, uh, vroeger was een restaurant bovenin en noem het allemaal maar op. En wij willen helpen, ook met eigenaren en met eigenlijk iedereen die erbij betrokken is... om weer iets van de watertoren terug te krijgen. Ja. Want zoals het er nu staat, heeft het geen, uh, ja, geen meerwaarde. En eigenlijk juist een, een waarde die zeg maar, alles naar beneden haalt. Ja, het wordt er natuurlijk niet beter op, hè? Nee. Nee. En zo hebben we nog meer van dat soort plekken in Zandvoort natuurlijk. En, uh, ja, en dat, even, uh, even uh, praktisch dan gezien, ja. hoe stel je het je voor? Um, in gesprek gaan met mensen van... We gaan er iets mee doen? Ja, ik kan een goed voorbeeld geven. Helaas is dat afgeschoten uh, laatst. Het was het oude Dolphirama. Uh, waar ik samen met de partijgenoot Roy van Buringen... een uh, paar ideeën voor hadden. En helaas, uh, na een paar gesprekken... en dat is echt, echt kort geleden, ongeveer twee weken geleden... is het afgeschoten. En, uh, ja, we wouden dan bijvoorbeeld uh, de zaal herstellen in ere. Waar je dan uh, muziek op zou kunnen doen. Uh, je zou een galerie kunnen maken voor, voor een klein museumpje. Of noem maar wat op. En ja, helaas is dat dan afgeschoten. Maar in dat soort plannen denk ik, denk ik en denken wij op dit moment wel. Ma ma mag ik jou vragen waar jouw sociale betrokkenheid vandaan komt? Nou, het is raar. Want eigenlijk ben ik er gewoon mee geboren. Ik, ik, ben, ik kan niet tegen, tegen ja, verschillen, grote verschillen tussen mensen. Ik vind dat iedereen een kans moet krijgen. En ja. iedereen ook juist uh, ja, alle kansen in het leven moet hebben. Ja. Is dat iets wat van huis uit ook is uh, meegegeven? Ja, zeker. Dat ook. Dat zeker ook. Maar het is ook, gewoon, ja, ik, het is ook gewoon mijn gevoel. Ik wil gewoon dat alles... gewoon nou, Het hoeft niet allemaal gelijk, want dat is onmogelijk. En dat moet je ook niet willen. Ja, wat, wat doe je voor werk, als ik vragen mag? Ik uh, ben op dit moment nog vakkenvuller bij de Albert Heijn. Dat is uh, ook heel goed werk, hoor. Ja, want anders hebben wij namelijk geen boodschappen. Het is heel sociaal eigenlijk. Heel ja. sociaal werk. <laughs> maar daarbuiten doe ik ook heel veel vrijwilligerswerk. Uh, ik werk bij deze omroep. Uh, en natuurlijk ook... Uh, heb ik mijn eigen voetbalteams bij Allianz in Ar Ardenhout. Um, en ja, dus ik heb hier omheen doe ik ook veel maatschappelijke dingen. Ja. En ik heb me ook vooral, althans ik stel me ook vooral verkiesbaar, omdat ik me zeer erger aan de dingen die er nu niet zijn voor jongeren. Er is nu vrij weinig. En de beste manier is dan om er iets aan te doen door je inderdaad in de politiek te mengen en ja. te zorgen dat je een stem krijgt. Hè? Ja, want kijk, op dit moment hoor ik ook vaak omheen dat mensen die zeggen er wel wat over. Maar ze doen er niks aan. En ik wil juist er iets aan doen in plaats van dat ik er iets over zeg. Want ja, brullen vanaf de zijlijn helpt niet, denk ik. ik Je ja. kan beter iets er zelf aan gaan veranderen dan. Maar dan de keuze voor, uh, voor deze partij. Ik bedoel, er zijn meerdere partijen in het dorp. Ik bedoel, hey, er is... Uh, nou Partij van de Arbeid, CDA, waarom ja. specifiek deze partij? Nou, uh, Partij van de Arbeid en CDA zijn allebei landelijk gestuurd. Uh, dan zit je toch in een soort van keurslijf. Ja. Uh, op dit moment uh, zie ik omheen ook maatregelen worden genomen door die partijen waarvan ik denk van, nou, dat, dat is niet de juiste weg. Um, en ik denk toch dat ik me nu op dit moment lokaal moet inzetten. En ik vind het belangrijk dat Zandvoort binnen nu en stel zeg tien jaar toch weer een boost krijgt. Want als je gaat nadenken dat Zandvoort een paar jaar geleden nog echt een van de grootste badplaatsen was van Nederland, zo niet Europa. En nu is afgegleden tot onder het niveau IJmuiden, denk ik. Dan denk Oeh, ik toe, dat we, au. Ja, dat doet pijn, dat weet ik. Maar dan, dan, dan gaat er toch iets mis. En ja. um, ik, ik denk ook vooral te weten dat het komt door... dat er steeds maar dezelfde mensen op dezelfde plekken zitten. En dat er gewoon totaal geen voortgang meer in zit. En dat vind ik heel erg jammer. Er moet verjonging komen en vernieuwing en er moet actie ondernomen worden. Ja, dat worden. zeker. Maar... Ik denk dat elke Zandvoort het wel met mij eens is als je ziet dat het dorp gewoon nu echt achteruit aan het gaan is. Ja. Um, kijk naar de openbare groenvoorziening. Ja. Um, het is toch wel je visitekaartje. Als je binnenkomt rijden, kom je nu een rotonde met helmgras tegen en een rotonde met tegels. Ja. Dat is alles. Nou, kijk, de, de landelijke bezuinigingen, daar kan natuurlijk ook Zandvoort niet uh, omheen. Hè? Ik bedoel, dus je, je kunt wel zeggen van dat moet anders, maar je hebt ja. wel te maken met bezuinigingen. Klopt, bedoel... maar moet het dan hoeft het, moet het duur zijn? Is mijn wedervraag dan. Ja. Jij denkt dat er een andere oplossing is om toch ook mooi groen te hebben zonder dat dat veel geld kost. Kijk naar initi initiatief als buurtparticipatie. Ja. Laat een buurt een, een plein... Een bak ad adopteren nou, en uh, zeggen van uh, maak het er ook het moois dan. van. Want dat is ook zo. Als je de buurt laat participeren in, in bijvoorbeeld uh, in, in de openbare groenvoorziening in hun eigen buurt. Dan gaat de buurt er ook voor zorgen. En dan creëer je ook meteen meer draagvlak voor die, voor die groenvoorziening en voor de dingen die je daar wil. Ja en dan gaan ze het beter beschermen ja. ook. Dan wordt het gewoon van de mensen zelf. En ja. dat vind ik belangrijk. Uh, het moet niet van, van het gemeentehuis zijn bijvoorbeeld. Ja. Mensen wijzen nu al gauw van ja, dat is het gemeentehuis. Dat zijn hun beslissingen. Maar je wil dus eigenlijk ook dat andere mensen meer sociaal betrokken raken. Ja, ja. zeker. Maar dat is, ja, dat is natuurlijk een ideaalbeeld. Uh, ik weet niet ja. of dat gaat lukken. Vasthouden. Dat Absoluut vasthouden. Een maar het is gewoon zonde. Als je nu kijkt naar het dorp en ook naar staat van dingen. Dan denk ik gewoon van... Wat jammer dat het zo is gegaan. Uh, ja. Ik ben opgegroeid, en dat vind ik heel jammer... in een dorp waar vrij weinig voor mij te doen was. Ja. En ik gun dat niet mijn volgende generaties. Ja. En ook niet de generaties die er nu zijn. Ik, ik durf wel te spreken van een verloren generatie binnen Zandvoort... die gewoon totaal niks te doen had. Uh, je ziet nu ook vaak dat jongeren in Zandvoort... graag naar nou, Haarlem zoeken of een uitweg zoeken op de straat. Uh, ja. Ik herinner me nog wel het Zandvoortse krantje... wat wekenlang vol stond met inge ingezonden brieven over... Uh, over de overlast. Maar ik, ja, ik, ik heb daar uh, toch een vraag over. Over dat niets te doen. Als je op school zit, in mijn idee. Ja. En dan, dan heb je huiswerk. En dan moet je daar ook uh, voor werken. Uh, je, er is natuurlijk een mogelijkheid om te sporten. Praat je dan over uh, kinderen die niet in staat zijn financieel om te kunnen sporten. Bijvoorbeeld die dan zich dan vervelen. Of... Ja, beide. Maar ook bijvoorbeeld kijk naar vakanties. Um, ja. In vakanties. Kijk, als je op school zit... ...logisch dat je dan, uh, dan... hoef je niet buiten te gaan spelen. Nee. Heb je het schoolplein voor als je buiten wil spelen. Maar je hebt ook vakanties. En zeker op de basisschool en verderop... ...ook nog op middelbare scholen. En stel toch met de hbo. Heb je ook grote vakanties. En op die vakanties en die vakanties is er vrij weinig te doen. Ja. Dan moet je echt mazzel hebben met het weer. Ja. Wil je iets kunnen doen. En uh, ook bijvoorbeeld het uitgaansleven. Dat, dat trekt zich nu helemaal naar Haarlem toe. Um, dat is natuurlijk onze grote boer. Maar... In Zandvoort is het, het wordt het ook heel vaak tegengewerkt en dat vind ik zo jammer. Als je een plan hebt, dan moet je echt van hele goede huizen komen in dit dorp om het plan ook door te kunnen voeren. Ja. Hoe uh, denken jullie over samenwerking met uh, de andere partijen? Want uh, hoe dan ook, al zijn ze landelijk, ze hebben natuurlijk toch Zandvoort in hun programma staan en het beste voor met Zandvoort. Zeker. Zoeken jullie de samenwerking? Wij zoeken altijd de samenwerking. Als je niet samenwerkt, dan kom je nergens. Want uh, als je zegt van, uh, nou wij doen niks, we willen met niemand samenwerken. Juist met iedereen samenwerken. Maar je moet een coalitie vormen. Het is niet zo dat je in Nederland uh, de grootste partij kan worden. Het zou leuk zijn dat we natuurlijk uh, acht zetels halen in, met de gemeenteraad. Ja. Maar het zou ook heel slecht zijn, denk ik. Je moet altijd openstaan, vind ik, voor andere meningen en andere ja. mensen. En ook voor andere ideeën. Want wij hebben niet altijd de wijsheid in pacht. Alleen wij proberen het wel op een andere manier nu een keertje op te lossen. Ja. Met elkaar. Met, vooral met elkaar. Want ja. met elkaar is het belangrijkste. Als je het niet met elkaar doet, ik zeg altijd: samen sta je sterk. Ja. Als je in je eentje loopt te brullen, dan kom je nergens. Nee. En, Hoe lang uh, bestaat Sociaal Zandvoort al? Sociaal Zandvoort bestaat uh, van vlak voor de afgelopen verkiezingen. Uh, we zijn eigenlijk uh, ja, uit de SP zijn we voortgekomen. Uh, we waren, heel vroeger waren we, was onze voorzitter Willem uh, lid van de SP. Um, en nu zijn we al, uh, ik geloof, een jaar of vijf Sociaal Zandvoort. Bijna zes jaar. Hoe, hoe lang ben je al bezig daarmee? Want je bent twintig jaar. Wil volgens mij mag je met je achttiende lid worden van de partij, of is dat al ja. eerder? Kom er even Ach, mag... bij, de voorzitter. Ja. Goedemorgen, Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Wil een paard? Ja, je kan uh, natuurlijk te alle tijden lid worden van de partij. Je mag met je zeventiende best lid worden van de partij, alleen dan mag je niet op een kieslijst staan natuurlijk, ja. want dan moet je achttien jaar zijn op het moment dat de verkiezingen zijn. Ja. Maar je mag wel lid zijn. Je mag wel lid zijn. Okay. En hoe lang ben jij al lid? Uh... Ik ben nog best wel kort lid. Um, vanaf afgelopen januari, als ik het goed ja. heb. Maar uh, dat betekent niet dat ik me al vanaf afgelopen januari heel erg interesseer in de standwoordse politiek. Uh, ja. Ik heb al vanaf mijn zestiende al gesprekken met uh, nou, op dit moment wethouder uh, Belinda Geurensen gehad. Ook over jongeren. Alleen dat kwam toen niet van de grond. Um, en ja, dat was een beetje... Ja, het is soms een beetje een logmodel, de gemeente. Dus dat duurt allemaal even lang. Maar, dus ik ben eigenlijk al vanaf mijn zestiende... Eigenlijk jonger vanaf mijn veertiende... Irriteer ik me, zeg maar, al aan de, aan de gevestigde dingen die er hier zijn. Ja. En uh, daaruit is dus ook mijn politieke ambitie gekomen. En ook uh, mijn ambitie... En op, heb jij hem gespot? Het? Of heeft hij jullie gespot? Uh, nou, zijn moeder... Uh, uit zijn buren eigenlijk. Ah, ja. vandaar. <laughs> en... Uh, um, ik wist van zijn moeder dat hij echt politiek uh, gericht was. Hij, ja. hij, hij kijkt ook heel veel televisie, in ieder geval politieke gebieden allemaal. Het lokale houdt hij, uh, heeft hij echt jarenlang al uh, in, de, houdt hij in de gaten. En uh, toen heb ik eens een keer gesproken met hem, en uh, het was vorig jaar heel ongeveer ja. de eerste gesprekken. Een uh, paar gesprekken gehad, uh, toen is hij lid geworden. Uh, toen wou hij op de kieslijst. Toen heb ik, hem, uh, uh, ik heb een uh, voorzet gedaan uh, tijdens de ledenvergadering twee weken geleden om hem op plaats vijf te zetten. En uh, hij is uh, toch wel heel uh, spraakzaam. Want tijdens de ledenvergadering uh, vond hij dat niet leuk op plaats 5. Oh. En uh, dat vertelde hij ook, ook tijdens de ledenvergadering. En toen uh, is er een discussie ontstaan. En uh, toen hebben we besloten, uh, uh, en daar zijn alle leden mee akkoord gegaan. Wat, uh, kijk, ik kan zelf al wat willen, maar het zijn leden die het ja. doen. Hè? Zeker bij Social We zijn een hele democratische partij, dus uh, ik vraag wat en dan is het aan de leden om ja of nee te zeggen. En toen is hij op uh, drie gekomen. Wie staat er op één? Dat ben ik. Dat dacht ik al. Ja. <hijen> ja, dankjewel. Hoeveel <hijen> <Wie hijen> leden hebben jullie? Uh, ik weet het niet precies. want uh, uh, Dat houdt onze penningmeester bij. Ik dacht ergens, ergens in het eind 20. In ieder geval die kant op. Het kan best nee. 30 zijn. Jullie hopen uh, natuurlijk voordat de verkiezingen er zijn volgend jaar. 19 maart? Ja. ja 19 maart. Ja, en dat er dan nog heel veel leden bij zijn... Ja, nou ja, elke keer zet. komt er wel eens een keer wat binnen. En uh, dat is hartstikke leuk. Maar we hopen we gaan hartstikke goed. We hopen natuurlijk liefst op zoveel mogelijk stemmen. En eh, het is geen oproepen zo, maar als je op ons stemt... dan weet je zeker dat het sociaal is en dat het echt over Zandvoort gaat. En dat het niet de bezuinigingen zijn die opgelegd worden vanuit boven. Want ook daar durven wij tegen te stemmen. Want wij, wij vinden gewoon dat je niet... Op je eigen bevolking en niet op je eigen bewoners mag bezuinigen. Er zijn nog duizenden en een andere dingen. Uh, kijk naar het project, dat ons miljoenen heeft gekost. Uh, als je die miljoenen had gebruikt voor sommige bezuinigingen. die je nu op uh, bijvoorbeeld de thuiszorg ja. moet doen. dan had je een heel ander verhaal gehad. Dat is waar, maar het is natuurlijk ook het fenomeen wijsheid achteraf. Hè? Ja. Dat is zeker. Dat, maar uh, nee, maar de ja, vooruitkijken is, is, is, is, is moeilijk en beter. Ja, maar investeren hoeft niet altijd uh, veel geld te kosten. Hè? Nee. Het is maar hoe nou ja, investeer je ja. in het? Ja. En hè, Dat is nu met het groene openbare ruimtes waar ik al jaren mee in mijn maag zit hier in zo Het hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Wat hebben jullie nog meer voor speerpunten? Je had de watertoren. Je hebt uh, nou, de groenvoorziening, noem nog eens een paar dingen. Ik neem aan het parkeren, want dat is ja, toch ook parkeren een hot op dit item. Moment. Ja, het is een heel hot item op dit ben moment. Ben jullie ook nu? Ja, ja uh, wat, wat mij dan heel erg stort aan bijvoorbeeld is dat we <kwijnt> anderhalf jaar uh, gesteggel hierover hebben gehad. En uiteindelijk aan het eind terugkeren op het oude plan. En dan denk ik van ook in tijden van financiële crisis, bezuinigingen, van hoe, hoe ruimt zich dat? Want het kost ja. wel altijd geld, al die vergaderingen, al die concepten, al die dingen. Het blijft maar geld kosten. En ja, hoe, waarom beslis je dan niet gewoon in één keer iets? gaat het vervolgens een jaar laten evalueren. Ja, en dan kun je kijken, is het goed, is het fout gaan? Niemand kan, zoals jullie net ook zeiden... Uh, in een glazen bol kijken en wat nee, er gaat komen. Wat er gaat gebeuren, Maar je hebt een hoop te dat doen, is dat is leuk. duidelijk. Ja, zeker. En ja. Wat, wat wij ook qua parkeren dan zeggen is: van je hoeft niet de hele dag een parkeervergunning te hebben, maar zeg bijvoorbeeld tussen 5 uur 's avonds en 8 uur 's morgens dat bewoners echt mogen parkeren alleen met de parkeervakken. Want dan zorg je juist dat de bewoners gewoon een parkeerplek hebben ja. en uh, niet dat toeristen daar staan. En dan kun je zeggen op bijvoorbeeld. Uh, Reisdagen. dat je zegt van dan uh, doen we wat flexibeler. Ja. Dan is gewoon bijna de hele dag in inwijken dat bewoners zij mogen parkeren. Ja. Maar ja. Ja, het is wel, wel lastig, hè, want ik bedoel, er zijn natuurlijk ook mensen die niet uh, een, een baan van 9 tot 5 uh, klot, hebben, klot. maar die andere tijden aan het werk zijn. En, uh, ja, nou, hoe, mag ik iets uh, zeggen over parkeren? Eind mei uh, heeft Sociaal Zandvoort uh, uh, toch nog een ledenvergadering. En dat gaat ze uitsluitend uh, over parkeren met een ja. deskundig iemand erbij. Omdat we er zelf ook nog niet helemaal uit zijn over de invulling van het parkeerbeleid in Zandvoort. Dus mag als mensen uh... dat willen meemaken... Dat is dus wel lid worden, want het wordt een ledenvergadering oh, okay. Maar mag <laughs> ja. ik het zo afsluiten dan, dit item, door te zeggen... dat jullie in ieder geval het voornemen hebben om creatief naar problemen te kijken? Ja, zeker. Dan uh, ja. dank ik jullie uh, ja. hartelijk. En heel en veel dankjewel. succes, uh, Karim. Dank en je wel. Uh, ja. Je bent jong in je carrière, dus uh, maak er wat van. Gaan succes. Dank je wel. Wij gaan luisteren naar... Nou. Nou. Fragile. Wat zeggen ze? Dat is samenwerking van sting. sting. Zandvoort. We zijn uh, weer bij u terug. En vanmorgen toen we begonnen hadden we u beloofd dat uh, wij iets zouden gaan vertellen uh, over het Horeca adviesbureau Samen met uh, Simone was haar voornaam. Wij durfden ons niet wagen aan haar achternaam. Die is eerst. Inmiddels hebben wij enige oefening achter de rug. Ja. Het is... Uh, ook okay, nee, nee. ook oh, Kiran, Kiran, sorry, oh, Simona, ik, had, ik had namelijk het gewoon het opges ja. opgeschreven. Ik denk dat weet ik zeker hoe ik het uitspreek. Het blijft mooi, Kiran. Ja. Welkom, Simone. Dank je wel. Ja. Ja. het HoriKa Adviesbureau nee. uh, vertel ons daar iets over. Jouw uh, beroep is makelaar? Nee, niet alleen. Uh, uh, niet alleen. HoriKa Adviesbureau uh, omvat vele vlakken. Uh, als uh, horeca, ex-horeca-ondernemer in verschillende takken van de horeca uh, kom ik terug in Nederland. Ik heb eerst in Engeland en toen in Ierland gewoond. Um, dan kom je terug en dan denk je, ja, wat gaan we dan nu weer doen? Uh, toch heel veel ervaring opgedaan in de horeca. Um, Horecaadvies is eigenlijk het meest uh, logisch. Ik ben ondernemer, nog steeds een en nieren. Dat blijft ook altijd, een creatieve ondernemer. En uh, ik heb mijn horecabedrijf in kustplaatsen gehad. En nu ik weer terug ben in Zandvoort, zie je toch weer dezelfde problematiek waar je tegenaan loopt als je een kustplaats onderneemt in de horeca. Uh, en dan die passie die voor Zandvoort, die bloeit dan weer op. En toen dacht ik, hoe kan ik een horeca-adviesbureau gaan opstarten? Ik heb een concurrentie bezocht en onderzocht. En daar kwam ik Adviesbureau tegen. Ja, en dat straalt eigenlijk precies uit het lettertype, de kleuren, de services die ze boden. Ik denk, ik zoek eens contact, kijk of zij partners zoeken. Het is dus een overkoepelend orgaan, ja. begrijp ik. Waar je ja. je bij kunt aansluiten om lokaal iets te doen. Klopt, ik ben licentiehouder voor het gebied van IJmuiden tot Leiden tot Amsterdam. Dat is mijn... Driehoek noem ik het maar. Ja. Um, en daarin uh, begeleiden wij... horecaondernemers om een beter... rendement neer te zetten. Dat op kan alle doen. gebieden? Op alle gebieden, ja. Noem er eens een paar. Um, het... Uh, accountantsgedeelte. Wij kunnen de hele boekhouding... overnemen. Aha. Um, en dan gaan we sturen op cijfers. Dan krijg je natuurlijk een heel totaal overzicht. Uh, wat leuk is bij ons als... Uh, accountant, als je ons neemt, aanneemt als accountant... Um, dan heb je direct inzicht in je cijfers. Dus uh, je stuurt je cijfers, je maandelijke cijfers, stuur je op. Uh, die worden direct verwerkt. En daarin kun je dus inloggen in onze website. En daarin kun je dus gewoon direct meekijken hoe je... Uh, Personele doet, je prijsrechten. Dus inkoop verkoop, inkoop, verhoudingen, alles. dat ja. soort dingen. En met, je... met adviezen hoe het anders kan. Ja, iedere maand, daar komen wij met ja. het rapport. Het lijkt mij een beetje soort Herman den Blijker. Eh. Ja, heerlijk, daar geniet Achter ik ook van. van. Ja. Zo, toch? <laughs> ja, wat, wat ja. is dan, wat doet hij anders dan jullie? Of doen jullie het uh, allebei hetzelfde, alleen nee. hij zoekt meer de publiciteit of zo? Of... Ja, nee, Herman uh, pakt ook echt aan, uh, neemt over van de horecaondernemer. ondernemer. En uh, in dit geval um, laten wij de keuze. Het is echt een coaching Echt een advies. Uh... Ja, ja wij, wij laten de droom bij de ondernemer. Uh, en daarin kan je alleen adviseren. Natuurlijk gaat het heel erg snel. Is het een. Ik moet toch eerlijk zeggen dat we tegenwoordig toch uh, minder uh, ondernemers tegenkomen. Uh, Herman zit vaak in het buitenland. Uh, dan probeert men iets zonder weinig horeca-ervaring. En op zo'n moment kan je extreem ingrijpen. Ja. Zoals Herman. Ja. Maar hier hebben we toch te doen met behoorlijk uh, wat uh, je onderlegde horecaondernemers. Ze weten wat ze doen. En daarin stuur je op een aantal vlakken. En dan neem je niet het hele uh, Wat is het over. meest voorkomende stukje sturing wat je doet... ...inzicht, dat het inzicht ontbreekt... ...dat je toch als horeca-ondernemer te veel op de vloer zit... ...en te veel in je web... ...en ja. daar niet meer buiten staat... ...en dan eigenlijk het overzicht ja, verliest. Ja, precies, want dan ja. verlies je dus het overzicht. Ja. Je, ja, Wie neemt het, het initiatief voor dit soort dingen? Is, is dat de horecaondernemer zelf die zich aanmeldt bij jullie? Is het alleen in uh, nood dat ze beginnen Beiden. bij jullie aan te kloppen? Ja, het, is beide. het zijn de startende ondernemers die ons vinden op de website... Uh, het zijn de um, lopende ondernemers die je misschien benadert door ze binnen te stappen en je voor te stellen, een brief te sturen, mond-op-mond um, -mond reclame. Ja. Um, daarin zijn natuurlijk de, het crisismanagement, dat vind ik zelf het, het allermooist. Ja. Um, dat is natuurlijk een naar verhaal. Maar daarin kun je, en zelf als ex-ondernemer met een hoop problemen gehad. Ja. En dat je jezelf toch ook uh, vindt in een situatie dat je je er zelf uit moet redden. En daarin heb ik zelf heel veel ervaring op gedaan. En is het gewoon zo mooi dat je zoveel rust kan geven. En, dus dat er nog heel veel mogelijkheden heel zijn veel om er toch nog iets zijn. mee te doen. Ja. Ik, heb ja. je contact gehad met, uh, met, de, met de boys van uh, het wapen was dan voort? Om even heb, wat te noemen. Ja klopt. Ik heb net uh, meneer uh, de ondernemer ontmoet. Uh, van de week bij een vergadering. Uh, daarin staan zij nog steeds op mijn lijstje. Natuurlijk om eventjes kennis te maken. En uh, kijken of ik misschien iets kan aanbieden. Misschien ja, die kan ik helpen. Ja die echt net. En, en die, ja. ja misschien kunnen die wel wat advies gebruiken... alhoewel het wel hele ervaren nou, ik, ja, mannen zijn. Ja, dat moet he? ik eerlijk zeggen. Daaronder ja. op zich staan ze Zij niet boven aan de, de lijst. Ja, ja, ja, het is meer de ondernemer die ik nu benader... Uh, die duidelijk in de problemen zit. Ja. En daarin, zijn dat er veel in Zandvoort? Uh, ja, dat, dat, dat zijn er behoorlijk wat. Niet iedereen zit is zo diep als, uh, als de ander... Um, de een daar is geen redding meer voor. Dat is dan helaas, helaas een aflopende zaak. En, de, en dat vind ik het frustrerendste van dit. Want daarin kun je dus ook niet, nee. kun je niet meer helpen. Moet je, ga je dan ook echt advies geven van nou... We zien hier geen gat meer in. Uh, nee, je kan beter stoppen. Nooit. Ja, Nee, dat of... doe ik nooit. Omdat ik zelf nooit uh, een gat zie. Opgeef? Ik, nee. <laughs> ik probeer echt alles uit de kast te trekken. Ja. Maar ja, het, het kan maar tot op zekere hoogte natuurlijk. Ja. He, want als er zoveel ingestopt is dat het er ook nooit meer uitkomt... dan moet je ergens een lijn trekken. Ja, en dan als je de zaak kan verkopen... Ja, dan is natuurlijk het hele schuldsaneringsverhaal is een prachtige oplossing. Ja. Maar soms werkt dat ook niet... En um, dan is de zaak op zich... Die kan niet verkocht worden. Ja. Uh, of die staat, ik noem maar wat. er is ook een uh, situatie in het dorp. Dan staat de zaak al uh, in de verkoop... Bij de uh, eigenaar van het pand. Ja. En ja, als de zaak dan verkocht wordt... Ja, dan gaat al het geld dus naar terecht. de huurachterstand En ja. dan zit je nog in de problemen. Merken jullie heel veel van uh, de beroemde crisis die wij hebben? Is het opeens heel erg druk geworden? Ja, in de... In, ja, Um, dat is een heel naar verhaal. De een zijn dood, de ander zijn brood. En dat is een heel naar, uh, ja. uh, een naar punt. Maar, maar het is dat... niet alleen Zandvoort, begrijp ik, die nee. daar uitspreekt dan. Dat nee. is niet uh, uniek voor Zandvoort. Nee, absoluut niet. Nee, nee. zijn landelijk dekkend en iedereen merkt dat. Maar daarin, uh, het is, daarin zijn heel veel jonge creatieven. Je ziet een verandering in de ondernemer. De ondernemer um, wordt veel creatiever, hm. um, jonger. En gaat heel anders in de markt staan. En dat merk je dus ook. Je moet je deze tijd onderscheiden, anders red je het niet. En als je meegaat met de flow en uit angst iets neerzet. En dan kijk ik nog eventjes naar Zandvoort. Dat je um, de massa probeert te dienen. En dat zijn natuurlijk verschillende marktgroepen. Ja, dan ga je het niet redden. Nee. En mensen willen iets unieks. Mensen willen een ervaring, een beleving. En als je daarin durft ja te zeggen en gewoon iets anders op een bepaalde, een kleinere ja, markt. Moet het, je moet steeds maar weer proberen te vernieuwen natuurlijk. Ja. En wat dat betreft zijn de jonge ondernemers... hebben natuurlijk het voordeel dat ze al... Nou nu in een moeilijke tijd uh, uh, beginnen. Of in ja. ieder geval hè, vanuit een moeilijke situatie starten. Ja. Terwijl de oudere ondernemers... Ja, die hebben de gouden tijden meegemaakt. Ja, ja, en die ja. zijn er gewoon niet meer. Nee, nee, daar en kan je, je dus ook niet meer op aan, leunen. Nee, daar, die houden daar dan toch aan vast. Ja. En je moet echt out of the box gaan denken. Want anders dan weet je het niet. Maar ja. en daarnaast denk ik dat het natuurlijk ook een, een kustgemeente is. Met ja, toch ook zijn, als een problematiek. Ja. Voor wie ben je voor de toeristen Voor de bewoners. Ik neem aan dat dat een andere problematiek is dan verderop uh, ja. Haarlem. Ik noem maar iets. Klopt, en daar ja. adviseren jullie natuurlijk ook in. Dat... Ja, daar ben ik zelf op dit moment heel actief in bezig. En dat is nou ja, bijna meer vrijwillig. Want ik stop daar zo uh, tijd in als gepassioneerd Zandvoorten. Uh, ja, hoe krijgen we Zandvoort weer mooi op de kaart. Nou ja, heb je net even gehoord ja. onze de vorige de, de Sociaal Zandvoort die hetzelfde had. Wie weet ja. is er nog uh, ook daar weer alle mogelijkheden open tot samenwerking. Duidelijk, ja duidelijk. Ik, uh, ik had al even contact gemaakt, want ja, alle ideeën die sluiten toch ja. wel aan. Ja. hebben wij toch ook nog weer als Goedemorgen Zandvoort een speciale functie. Taak, ja. ja, zo is dat. Even, even ja, terug op het, op het Gasthuisplein. Kun je daar iets over zeggen? Ik zou je kunnen zeggen van nou daar heb ik eigenlijk wel hele bruikstijden die ideeën over wat daar kan gebeuren. Ja, dat is grappig. Dat, dat is me dus vanochtend de vraag ook weer gesteld. Het Gastelijksplein is natuurlijk een, een probleem. Ja. Uh, ja, voor, voor verschillende groepen. Um, natuurlijk zijn er ideeën, maar zoals ik net hoorde van uh, Sociaal uh, Zandvoort... Uh, die zijn daar behoorlijk al mee bezig, ook met dat groenbeleid. Um, ik, heb het idee dat, en, en, ik heb het idee dat ik te weinig onderlegd ben... Op dit moment nog uh, van de pro problematiek die daar speelt. En de oplossingen die al um, aangedragen zijn. Ja. Dus ik kan natuurlijk best wel iets roepen op dit moment. Maar ja. misschien um, is daar al lang over nagedacht. Ja. Uh, ik zou zeker over het Gasthuispleintje en meerdere. Want de Watertoren staat natuurlijk ook hoog op mijn creatieve ja. lijst. Ja. Uh, waar ik ook ideeën over zou hebben. Maar ik heb het idee om daar uitspraak over te doen. Misschien zijn er een aantal ik ben natuurlijk tien jaar weg geweest. Misschien zijn er al een aantal dingen geprobeerd waar ik me niet bewust van ben. Maar over het gasthuisplein en de watertoren, ja. wat ik net hoorde. Wil ja, ik nou misschien in kan gesprek, er een, een platform geformeerd worden over zou, bepaalde dingen. Ik hoorde net al iets en dat daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Is um, misschien uh, budgetten voor bepaalde um, gebieden uh, ja. in het dorp. Want dan wordt de, ja, de uh, even kijken, de bewoner wordt daar toch zelf weer verantwoordelijk voor zijn eigen buurt. Ja. En dan, dan komt er toch meer beklag naar de gemeente. Ik ben, al, ik ben echt een fan van zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ja. En als je op die manier kan gaan sturen vanuit de gemeente. Ja, dat is veel beter voor Zandvoort. Het, uh, het kost ook veel minder geld. Je krijgt daar veel leukere en creatievere projecten van. Ja. En ik ben al dankbaar dat de H. Even kijken hoor. Dat natuurlijk de onderneming weer op het gasthuispleintje. dat het water weer open is. is. Ja. Ik zie daar het prachtige museum geopend, ja daarin misschien zouden ze een leuke koffiemachine ja. neer kunnen zetten en daar een terrasje neer kan zetten, ja. want dan krijg je toch alweer zicht op het circus, waardoor en mooie bloembakken, ik ben gek van bloemen ja. dat de jongeren met elkaar kun je dat doen zeker weten, ja, ja. ben ja. ik ook van overtuigd, ideeën ja. genoeg dus ja. allemaal klaar staan ze om uh, overlegd te worden en uitgevoerd te worden, neem ik aan. Ja, oh ja, het, het parkeerprobleem Wat is natuurlijk. je passie voor Zandvoort? Is dat, hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ik was een peuter... Ik ben in Haarlem geboren en toen stonden mijn ouders op het strand met een huisje. Uh, ik, uh, het moment dat ik op mezelf kon wonen, heb ik hier meerdere appartementen gehad. Ik heb in ieder buurtje wel gewoond. <tie> en nu ben ik weer terug op mijn, precies op mijn oude adres waar ik uh, ben weggegaan... Uh, toen oh. ik wegging, tien jaar Zo. geleden, bijzonder... Wat leuk. Ja, ja. ja dus ja. Uh, ja, heerlijk, heerlijk genoeg ideeën. Nou, ja. We moeten afsluiten. Ja, ook jou uh, wensen we heel veel succes. Heel veel succes en ik ben heel benieuwd uh, wat je hier uh, in dit dorp kunt gaan bereiken. Want, je, want er is ja, genoeg te doen. Ik gaan nu beginnen. Ja. Ja. We zullen het zien. Ik Merci. zeg nog één keer je naam. Simone Okiran. Heel goed, dankjewel. Oh, ik heb het goed <laughs> gezegd. <laughs> <laughs> Muziek. Uh, wat gaan we nee, nu, nu horen? Goed? Uh, wij gaan nu horen: uh, Nobody Does It Better. Ach, uh, Carly. Nou, Zon. succes. Just have a little patient. Still having from a love I lost. Feel your procession. We spreken het gewoon Hollands uit, Hans. Goedemorgen, Hans. Ja, goedemorgen. Welkom, goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Je komt ons weer vertellen over uh, de jazz. Ja. Jazz in de krocht. Morgen, laatste keer. Morgen, laatste keer. Laatste Chris keer. Monen komt. Ja. Nou, laatste keer dit seizoen, hè? Ja, ja. exact. In september ja. gaan we gewoon weer door. Heel goed. Niks uh, problemen met subsidies? Tuurlijk. <laughs> ja, vanzelf. Uiteraard. Maar, maar we gaan wel door. Ja, precies. <laughs> ja. De, uh, uh, uh, Hoe lossen de, jullie dat op? Uh, uh, portemonnee maar openmaken uh, ja. weinig keus ja. uh, uh, het is te leuk om het, om het niet te doen ja. maar we hopen, we hopen wel dat we weer wat krijgen, we hebben dit jaar ook weer wat gehad dus voor 2013 uh, het kalenderjaar 2013 dat hebben we gekregen En we, hebben het, uh, we doen de aanvraag natuurlijk wel weer voor 2014 of, dat, of daar iets komt en hoeveel er komt, ik heb geen idee nee. maar dat gaan we dan wel zien maar we hebben de data voor het komend seizoen, dus 2013, 2014, die hebben we vastgelegd. Er is nog niet geprogrammeerd, maar dat is het minste probleem. De muzikant is het minste probleem. Ik denk, het, ik denk dat op het moment dat het anders zou moeten, dat mensen ook wel begrip zullen tonen voor eventuele wijzigingen. Ja, ja. Het, het, of ga je er niet van uit? Nee, nee we, we willen wel alle muzikanten... Uh, uh, betalen uh, waar ze uh, recht op hebben. Ja. Ik, ik, we gaan niet lopen roepen van het is overal slechter, dus komen jullie ook maar een middag spelen voor 75 euro. Ja. Kom op zeg, het is een vak. Uh, ja, die mensen die werken voor hun beroep. Uh, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Spelen voor hun, uh... en, dat ze, en dat ze op een, op een avond uh, ergens uh, in een kroeg spelen voor, voor een grijpstuif, moeten ze zelf weten. Maar wij moeten het ook voor onszelf kunnen, kunnen verdedigen om het te doen. Plus dat erbij komt, we vragen, we vragen entree. Nee, omdat iedereen op een concertmatige manier luistert. Dan verplicht je jezelf om, om dan ook uh, ja, een overeenkomstig over programma te, te bieden. Ja. Nou, dat doen we. Ja. En hoe dat dan eind van uh, seizoen 2013, 2014 uitpakt. Dat ik zie we dan idee. wel weer. Want... Maar dat zien we dan wel. Toegangsprijs nu? Het, wat, wat het, Sorry. Wat, Waar het alles mee te maken heeft, is natuurlijk met de bezoekersaantallen. Daar gaat het ja, om. Ja. En natuurlijk willen we graag. We willen graag wat meer paspartoutjes verkopen. He, dan, dan weet je al uh, vooraf uh, degene die er, uh, hoeveel er komen. Ja. Nou. Is het niet lastig dat je bijvoorbeeld nu deze zondag tegelijkertijd met uh, de Classic Concert uh, zit? Uh, ja, ik, ik wist niet dat Classic Concert op dezelfde dag is. Uh, ja. uh, was, ik, ik, ik heb drie weken geleden alle data weer verzonden naar iedereen uh, die iets met muziek doet. Voor het komende seizoen. En dat hebben we vorig seizoen ook gedaan. Ja. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat uh, Classic concerts geen andere dag heb dan, uh, dan aankomende zondag. Ja. Dat, dat, dat probleem hebben we. Is het is dan we... een idee om dat met elkaar uh, goed te overleggen? Want het is ja, maar de zonde. Data, ja, maar de data worden verstuurd. Ik, ja. heb, wij versturen de, de data voor het seizoen 2013-2014. Uh, heb ik drie, vier weken geleden al rondgestuurd. Ja. He, dus daar zit moederdag 2014 uh, waarschijnlijk ook alweer bij. Hoewel ik geen idee heb wanneer in 2014 moederdag Goed is. Hoe valt. Geen idee. Maar dat hebben we vorig jaar, wat, wat vorig is jaar het jullie, is gedaan. Wat is Zeg criterium? Maar, is het de, de, de tweede zondag ja, van de ja, maand? Ja. ja uh, uh, over het algemeen is de tweede zondag in de maand. Maar, in, in mei is dat altijd moederdag volgens mij. De tweede ja, zondag in mei. Ja. Maar, maar het maakt niet uit. Nee. Want, maar met de kerst hebben we dat natuurlijk ook. Uh, ja. uh, probeer je ook de laatste zondag voor de kerst uh, wat te doen. Ja, dat doet classic concerts. Ook daar ontkom je niet aan. Nee, is, en, en daar nee. komt bij. Het, het publiek, ik wat bij ons zeggen. komt, ja. is ook niet uh, precies hetzelfde als wat bij classic concerts komt. Het hoeft elkaar niet te nee, bijten. Absoluut nee, absoluut niet. Nee, ik, ik, ik, ik vind het ook prima. Uh, hoe meer er aan muziek wordt gedaan ja, in het ja, dorp, hoe beter. Dus linksom, rechtsom. Uh, het, het maakt niet uit nee. of het nou het een of het ander is, ja. uh, alles Praatelijk. beter dan uh, doelloos in het dorp lopen. Want Zandvoort bruist alleen maar als er gewoon veel evenementen zijn. En je kunt kiezen. En die zijn er, want er is hier echt. ...altijd iets te doen in ja. het weekend. Mensen ja. die zeggen dat het hier saai is... ...ik, zeg, ik heb het al honderd keer gezegd... ...zeg het nog een keer. Die kletsen... Er is altijd ja. wat te doen. Ja. Voor ieder ja. wat wils. Maar je, je, kijk, mensen kunnen zelf ook wat ondernemen. Het, het, kijk, je kan ook achterover leunen En ja. wachten tot iemand anders jouw probleem oplost. Ja, ja dat is makkelijk. Ja, dat is Daar hebben we er veel te veel makkelijk. van. Dat schiet niet op. Maar ik Vertel even over zondag. Chris nou, uh, uh, Ja, gitarist. Uh, wordt begeleid door uh, Fris Landersberg uh, Slagwerk. En Erik Timmermans uh, Bas. En dit is overigens het eerste concert. In al die elf jaar. Uh, dat er geen pianist is. Oh, Hm. Dat is met jazz uh, wel opmerkelijk, ja. Want vaak ja, is er natuurlijk ja, laatst ja, uh, ja, pianist maar ook, bij. Ja, maar uh, hebben we nu gezegd van we geven nu alle credits aan, uh, aan de gitarist. Aan de gitarist, ja. Kijk, die pianist uh, uh, natuurlijk is, is ontzettend belangrijk, maar neemt ook neemt over. over het algemeen een groot gedeelte van de ja, tijd in met zijn spel. Ja. En dat is ook wel begrijpelijk, want daar ben je pianist voor. Hè? En, en ben je leidend in een trio. Maar in dit geval is de gitaar leidend. En uh, zingt hij ook. Ja. Nou prima. Dat is ook een he leuk bekende, hè, gitarist. Ja, ja uh, Conservatorium uh, Hilversum, uh, drie keer Noordzee gespeeld. Uh, uh, en onder andere in de begeleidingsband van uh, Middel en Peru. En dat is wel heel bijzonder, want daar dat dat kom je niet zo snel. Dan moet je wel goed zijn. Moet je wel wat in je mars doen. Ja zeker, ja, zeker. Dus we zijn blij dat hij uh, komt. En, en ja, hoe, dat, uh, hoe het dan volgend jaar, weer er volgend jaar komt, daar hebben we geen ja. idee van. Maar misschien moeten we wel meer naar, uh, naar wat bijzondere, bijzondere dingen ja. toe. Zeg, zeg nog maar, even hoe laat het, het begint? begint: half drie. Half of drie begint het concert. Uh, vanaf uh, kwart voor twee uh, kan iedereen er in binnen. De en een kopje koffie uh, in de krocht. 15 euro uh, entree. Kaarten en, uh, de... en, en daar te bestellen. De kaarten, Ja. Daar, de entree. Ja, Niet van tevoren. Ja, plek genoeg. Ja. Nou, kijk, het is leuk om van tevoren te weten hoeveel mensen er komen. Ja, maar zeker. je kan je voorstellen dat iemand denkt van... Uh, nou, ik heb uh, mijn schoonmoeder nu wel gezien. Ik ga lekker, uh, ga lekker naar de krocht. Of ja, neem, je neemt hem mee, want ik kan ze niks meer zeggen. Of, of, nou ja, ik ja, genoeg krijgen Nou, laten la, nou, we het Sorry, anders doen. Als, als, als, als iemand met zijn moeder komt, dan betaalt hij voor zijn moeder 10 euro in plaats van 15 euro. Nou, Dat is bij deze nou, een oproep. Laten we dat even. bij deze maar uh, ja. even, even roepen dan. Ja. Ik zou zeggen, ja. neem je ja. moeder mee. Een ja. schoonmoeder En je schoonmoeder, ook. kom op joh. Maakt niet uit. <laughs> heb je ook een leuke dag? Nou, ja. En ze je kunnen je dus ook al aanbod? de passepartout voor volgend jaar aanvragen? Tuurlijk. Ja, maar we weten nog niet wie er komt. En, en het is natuurlijk makkelijker om te bepalen, als je weet wie er komt, ja. door te zeggen van uh, die en die wil ik zien en ja. die andere vind ik niet zo leuk, daar ga ik niet naartoe. En dan moet je bepalen of een passepartoutje goedkoper is ja. dan dat je iedere keer 15 euro betaalt. Ja, als er iemand bij maar zit. Maar aan de ja. andere kant, de passepartoutje is, ik denk dat hij dit, was altijd 80 euro. Ik denk dat hij nu 90 euro wordt. Uh, maar dan heb je negen concerten voor 10 euro ja. per stuk. En anders betaal je, negen, anders ja. betaal je 9 ja. keer 15. Ja. Dan denk je, ja, dat, uh, doe dat nou. Hè? Ja. Dat is aanzienlijk goedkoper. En dan kun je Zeker. er nog een paar meer, zijn ben je nog steeds goedkoper uit. En ik begrijp dat jullie in het najaar ongeveer weten wat het programma voor volgend jaar gaat worden. Nou, nee, dat, nee? We, nee, dat weten we al eerder. Want in september beginnen we alweer. Ja? Nou ja. Ja, dus dus wordt, uh, al de komende ja. maanden wordt, uh, wordt er uh, geprogrammeerd. Ja. En zodra dat bekend is, dan wordt dat weer op de site gezet. Ja, dan gaan we dat wel weer uh, communiceren. Uh, naar de, de kranten. En, uh, Heel goed. Mensen ja. kunnen en daar, daar kijken. Een uh, telefoon is het natuurlijk mogelijk... om uh, kaarten te bestellen. Ja, of? maar dat staat ook op de site. Want dat is het telefoonnummer oh, van de, van de, van de, de stichting. Krocht. Dat is niet, niet van de stichting. Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Dat telefoonnummer weet ik niet uit mijn hoofd. Okay. Nee. Kortom er is voldoende te doen... Uh, komende zondag, moederdag. Je kunt ja. echt alle kanten op. Een Absolut. beetje mooi weer erbij. Maakt niet uit. En, en daar komt bij... Uh, de krocht is natuurlijk uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ou de oude kerk, hè? Ja. Eigenlijk. Ja. ja. Uh, de klassieke de, de, de concert is in de kerk. Dus ja. we hebben over hulp van boven zondag, niet te klagen. Je wou nee. een bruggetje maken naar de zondag, begrijp ik. Ja, ook nog een beetje voor Johan. Ja. helemaal ja. goed. Nou, uh, wij zijn er door. Wij ja? moeten nog gaan afsluiten. Dank je wel, uh, Johan. En heel veel succes. Nou, Hans... Ugh. Is hier, maar dat is het, het is een beetje net Johan. Omdat ik net Johan zei, hè? Kan nee, maar dat klopt wel. Doen? Maar eigenlijk is het ook Johannes, maar ze noemen je Hans. Dus dat maakt niet uit. Dat is Hans. altijd goed. Graag wel. <laughs> en een plezierige dag zondag. Wij uh, gaan dan dan, een klein beetje nog de, de onderwerpen doen, de agenda. De agenda doen, ja. Uh, ik zie hier staan de 33 ste Louis Blok Rapid Schaaktoernooi. In de grote krocht. Dat is wanneer? Donderdag 9 mei. Volgende week donderdag dus. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, blah, blah, blah. Join the Parade is een swingende optocht. Niet de missen blikvanger van twee hoge figuren. Dat is uh, volgende... Dat is 12 mei. Ik weet niet welke dag dat is. 12 mei, wat vandaag is dat? dat staat 12 er mei bij. is dinsdag. Oké. Okay. Maandag. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Staat er niet helemaal goed bij. Ik weet wel dat uh, volgende week vrijdag is er uh, bij uh, Oomstee uh, Lils Macintosh Jazz. Dat uh, begint om 9 uur. En uh, verder gaan we gewoon bedanken nu. Uh, wij ja. bedanken Hotel Hoogland voor hun gastvrijheid. En voor de koffie en de thee die geschonken wordt door Yvonne Roosendaal. Die de gastvrouw was vandaag. Zij heeft ook de redactie uh, gedaan. Eh... Uh, we bedanken natuurlijk de techniek, de Pascal, techniek. Mark en Thomas. Thomas, dankjewel Thomas. Goed gedaan jongen. En uh, de presentatie was in handen van Henny van der Leden. En Irene de Jager. Ja, we zijn er doorheen. Wij gaan iedereen een fantastisch weekend wensen. Ik hoop dat het heel mooi weer wordt. Met heel het, is, veel het is nu e nog een beetje drubbelig. Maar uh, het wordt volgens mij uh, gewoon... Uh... Ja, nog even de herhaling van dit programma is op oh ja. donderdag, donderdag van 8 tot 10. En let op, vul datum en tijd in. En één uur later invullen, want anders krijg je niet het goede programma. En wij gaan, uh, wij gaan eruit met een uh, muziekje. Is dat... Uh... The Air That I Breathe. Ja? Yeah? Het nummer van de Hollies. The Air That I Breathe. En tot de volgende keer. Fijn weekend. En tot de volgende keer. Fijn weekend. Dag. van ZFM.